Femke Woldhuis met het NOS journaal. Vanuit Libië zijn vannacht 100 Italianen per boot teruggekeerd naar Italië. Het gaat om zakenmensen, medewerkers van de ambassade en personeel van een oliemaatschappij. De Italiaanse premier Renzi zei dat ze er weg moesten, omdat Libië steeds verder verscheurd raakt door extremistisch geweld. Ook krijgt IS er steeds meer voet aan de grond. Later deze week wordt nog een groep van 100 Italianen geëvacueerd. Verzekeraar Reaal komt in Chinese handen. Het bedrijf wordt overgenomen door een Chinese verzekeraar, Anbang. SNS Reaal werd begin 2013 genationaliseerd... omdat het in de problemen was gekomen door zijn vastgoedbedrijf. Sinds de zomer werd gezocht naar een koper voor de verzekeringsactiviteiten. De Egyptische luchtmacht heeft doelen van Islamitische Staat in Libië gebombardeerd. Egypte reageert daarmee op de onthoofding van 21 Koptische christenen door IS. Egyptische president Sisi had al aangekondigd dat zijn land op gepaste wijze zou reageren. Gisteravond zette IS videobeelden van de onthoofdingen op internet.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu een zandvoort op zaterdag.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 Nee, je niet? En uh, Ferry heeft ook nog gescoord. Dus die heren zijn lekker bezig, Albert Jan. Nou, spannend. Nog, uh, nog eventjes. En dan uh, zit die wedstrijd erop. Zo, zo is het. En wij zijn ook nog een uh, uur uh, in de studio bezig. Met onder meer de volgende onderwerpen. Rond de klok van kwart over vier luisteraars... hebben we het, de, de wekelijkse Pit Report Formule 1 nieuws... en ander Autosport nieuws.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 He goes out and works hard. Mama says working is good. No one got like company, true.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 Zo voor het in te gaan. Hier is Cutter Steigers en Gawa Besief hem I wonder why. Love is a hunger that burns in my soul. But you never noticed the pain. And new Ik deed even lekker mee met deze serie van Kurt de Je hoorde, I wonder why. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en dan is het nu tijd voor Pit Reports bij uh, CFM. Het laatste Formule 1 en Autosport nieuws horen we nu van Albert Jan.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 Vorig seizoen scoorde hij drie podiumplaatsen in het WTCC... en eindigde hij uiteindelijk als zevende...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 You're gonna brag, make sure it's your money, your fund. Depend on no one else to give you what you want. On oh my feet. Zijn weer eens terug te horen, joh. De dames van zelf, En dat was Independent Women. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. En binnenkort uh, die grote ommekeer bij Ziggo. Hè. Dan gaan we van, uh, van Ziggo eigenlijk naar UPC. Daarover veel meer nieuws binnenkort bij CFM, Hoe dat allemaal in zijn werk gaat...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 Dat je ook wat stilte is, want het is. No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 Thank yeah. you. Europa in de Euro Breakdown met collega Maurice Mulder. En ook deze plaat staat daarin genoteerd, de F&R en de Fate Out Lines. Ja, voordat we aan de dieren van de week gaan beginnen, nog even de eindstalt van de wedstrijd FC Salvoort Veteranen 1. Ze speelden vandaag tegen Watsburgia. Ja. Die wedstrijd is inderdaad inmiddels ten einde en de eindstalt van die wedstrijd is 3 tegen 3.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 Ja, en dit vond ik wel een toepasselijke plaats. Achter Pebbles en Punkie. Hier zijn de Bright Eyes.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 Beta de singles van Robbie Williams. Je hoort de Angels bij CFM. Ja, dan gaan we ons opmaken voor het gedicht van de dag. Voor mij spannend moment, van het gedicht heet Rob. Ik ben heel erg benieuwd. Je hoort hem naar Michael Jackson en P. Dix. Hoor. Wel spannend, ja. Ik denk dat jij elke voetbalkantine nu te beluisteren bent, Ik uh, vlucht even de studio uit als je die uh, vindt. Ik ga wel in de ontvangstruimte luisteren. En dat moet je maar niet, verjaren. Nee. Ja, verjaren. <laughs> verjaren heb ik ook al lang gedaan. Maar <laughs> <laughs> dat is weer een altijd een verhaal. Uh, Michael Jackson en Biditz. Ja, het is inmiddels uh, kwart voor vijf. We gaan hem gewoon wegdoen. Het gedicht van de dag. En het gedicht van de dag heet... Rob...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 voor nieuws en weer van 5 uur hoor je bij de Blauwe Monkeys. Dat was Digging Your Zine. Het is uh, inderdaad uh, alweer het einde van dit uh, programma, Albert Jan. Tijd is weer voorbij ja, gevlogen. Ja, maar gelukkig mogen we morgen weer. hè? Zo is het tussen 2 en 5, dan zijn we er gewoon weer. Met Zandvoort op. Zondag vanaf heel de goed. tolweg Tina, het Mediapark hier in Zandvoort. En dan gewoon weer een in- en in, in triest gedicht morgen. Oké, okay, ik ben <laughs> heel erg benieuwd.